En kunnen automobilisten alleen gedoseerd door de tunnel? In Zwitserland staan files voor de Gotthardtunnel... maar die zijn volgens de AWB niet lang. Het weer geleidelijk steeds meer zon, er kan ook een buitenvallen, er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, staat voor knopen de plein 3 kilometer file. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland, voor Rotterdam Centrum 3 kilometer, daar staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM ZFM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 Was de Nederlandse cabaretier en zanger. Hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van, de, van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd.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 S'avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Als er bij ons toch steeds verkeerd? Toch hoop ik dat je altijd nog bij me weer verkeert. Wachten, zal ik al dit misschien wat? De sociale omroep CFM Zandvoort. Het iedere er dinsdag tussen 11 en 12... Zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud-Hollandstalige muziek. We hoorden muziek van de heikrekels met... Waarom heb je me laten staan? En daarvoor Willeke Alberti met telkens weer. En ook Wim Zonneveld kwam voorbij met... Aan de Amsterdamse grachten. Zometeen Doris, terwijl Tom Manders met twee motten... Ook Karel van der Velden en de Skymasters zijn onderweg. Maar eerst nu het radio Ensemble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 Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rot en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, driemaal in de ronde hotse sa. -sa. De in de ronde -sa -sa. Met Tonia. Ja. Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Monton of bij Nice.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 Zijn Wat voor weer is het hier na vandaag? Is het weer voor een fest?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 Aan de andere kant van de huur. Op een vierenbed en schiet als een raket. In de tent omhoog en komt daar met een boog. In een dubbele salto terug gaat dat zien, ja. Boerenbruggens, buitenlui gaat dat zien, ja. Het is kolossaal.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 Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen, tjonge, jonge, jonge, wat een show. Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen, hoge sprong, nog nooit een flow Kijk eens in ons vlooie circus, hoes zo'n daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw, en daar heel volleert, het zwaantje demonstreert. En de huppieke, suist die naar beneden, in een dubbele salto, terug. Hooggeerd is het publicum, onder zeer, zeer speciale truc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 Sprongen. Tjonge jonge jongen wat een show Tjonge jonge jongen wat een sprong Een hoger sprong, nog nooit een vlo Kijk eens in ons vlooie circus zo vlo, daar piek en vlug Als een acrobaat naar het dokkie gaat Het is voor u misschien wat moeilijk te zien Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan Die zien we nooit meer terug Zeg niet nee, hey, hey, hey. Zeg niet nee, nee, hey, hey, nee. Hey. Als ik vraag, ga je mee. Zeg dan niet nee, maar zeg ja. Zeg niet nee, hey, hey, hey. Zeg niet nee, ik hey, hey, hey. Als ik vraag om een zoen, zeg dan. Van het moment dat ik je ken en ik wil beslist niet wachten tot ik twee en achter ben. Zeg niet nee, nee, nee, nee, nee, niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee, eh, eh, eh. zeg niet nee, zeg eh, niet eh, nee. Eh. Als ik vraag om een zoek, zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja. Zeg niet nee, zeg eh, niet eh, nee, eh. zeg niet nee. Dat waren de furaya's met zeg niet nee.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 Vier dagen, 40 kilometer lopen zijn eerste vierdaagse kruisje. En in 2008 zong hij het lied, we lopen de vierdaagse. Ronnie Tober, het hit uit 1965, verboden vruchten. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en hart dat ligt een lang geen frekkie idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola.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 Dan bederf ik alles met dat afgezane zinnetje. Ik hou van jou.